Ken je een van de signalen? Bel direct. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 zie je in één keer deze plaat draaien en dan hoor je deze plaats... als dus er weer uh, gemene dingen aan het verzinnen is daar in Flikker, Rotterdam. Ja, gewoon een uh, goede, goede plaat, goed gebruikt in ieder geval uh, in de serie. Uh, You're de Dave Barry en Strange Effect on Me. zo dadelijk krijgen we het uh, Formule 1 e nieuws van uh, Albert-Jan in de Pit Report. Maar dit is Donna Summer in the State of Independence.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 dan kan je zeggen, ja, hier en daar een dubieuze scheidsrechten maar daar mag de rest er niet aan opgehangen worden. Zandvoort speelde gewoon in de tweede helft veel minder aanbogelig. En, en deze is ja, die blijkt, van wij zijn de sterkste en dat tonen we ook. En, uh, ja, en Koen kreeg zijn tweede gele kaart en mocht vertrekken. Ja, en dan als je al met 3-2 achter staat op dat moment.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 Daar word je helemaal gek van. Dan denk je, god, van de door. Oh, op de lat. Hè. Dat had bijna nog 4-5-3 kunnen worden. Maar voor de aanval zit er nog in. En uh, ja, Ryan je probeert. Maar we spelen dus echt aan middenveld. Nee, uh, DVGA zit er boven. maar er echt bovenop.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 En toen hij net begon met zingen, denk ik van gaat het wel goed met die Meatloaf? Maar hij heeft zich toch wel redelijk gek, hey Duidspraak. Ja. Het viel best nog wel mee. Inderdaad, de live versie uh, ditmaal van uh, I Would Live for you and That's the Truth. De zinger van uh, Midlof. En zo gaat het een klein beetje donkerder worden in Stamford en zit uh, Albert Jan er klaar voor. CFM Race Radio, pit Report. pit Report. Voor inderdaad de pit reports met de laatste dingetjes wat betreft de Formule 1. Misschien nog uh, Max nieuwtje, of niet.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 Tot zover. En dan kan oefenen is een nieuwe auto, hè? De, ja. de, heb je ja, gezien? Ja, Wat een no. mooie, mooie nieuwe drie, auto. 3 miljoen kost dat ding. Hè? Ja, 3 miljoen. Het gaat uh, gewoon over een uh, wegmodel, hè? Wegmodel, ja, een wegmodel. wegmodel. Ja, wegmodel. Wegmodel. ja, wegmodel. ja de, de auto van Max Verstappen Is dat een cadeautje van, uh, van zijn team, of niet? Nee, dat is niet van het team van, van die sponsor. Uh, es de Martin. Austen. Nou, heel goed. Je hebt Arst Martin.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 Deed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without. Doubt.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 waarmee je huisvriendjes kan worden. En waar verblijft Pluis? Pluis verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenbeland. Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag... van 11 uur morgens tot 4 uur middags. En telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website wwwdierenthuis Wat want ook Pluis verdient een thuis. Zo is het. Ja, daar zat oh. ik al op te wachten. Hé, geweldig. Best verdiend en thuis, dus uh, ga naar de Keizersstraat nummer 5 voor het dier van deze week. Ik al eerder, de single I'd rather be, maar dat deze zo goed is. Ook nog een andere single van Clean Bennett te samen met Demi Lovato. Dat was Zolo. En we gaan het nu hebben over seks. Uh, Ik ga talk to you for a minute? What is it you want to talk about? <laughs> you know. What do you mean? What are you trying to say? Well.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 Nee, het gedicht van de week maakte we met een met, met, met, nederig gebaar plaats voor Toon Hermans... voor zijn unieke en toch elk jaar weer hartstikke leuk om te draaien... conferencen met betrekking tot Sint-Nicolaas. In het tafelkleed wat daar nu voorkomt. Juist, in die asbakken. En ja, en heel geweldig. Maar goed, nog even het volgende. In het begin van het programma, om te, iets over twee zei ik het al... dit weekend, ik bedoel, biljarten is heel populair in Zandvoort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 En uiteraard is Louis van der Mei er ook weer bij. Uiteraard. Uh, uiteraard, die hoort er altijd bij. Hè? Bij het uh, biljarten, En Lauro en Hardy, gewoon even een kijkje gaan nemen. We gaan nog twee platen draaien en dan is het inderdaad voor de conferentie tijd van uh, Toon Hermos. Maar eerst uh, onder meer deze. Hier is de It. You told me I was the one. The only one who got your head up. Sint-en-Saint-Pieten uh, hier in Zalvoort. Uh, Bij de rotonde met uh, de boot van de KNRM uh, komt die wal. En uh, ja, om dat uh, te gaan vieren hebben wij straks alvast... in plaats van het gedicht van de dag... de conferentie van uh, Toon Hermans Sneaklaas. Ja, die krijg je te horen na deze uit de jaren 80. Nog leuk om uh, eventjes mee te nemen... zo in het uh, laatste kwartier van dit programma. Hier zijn Wommik en Wommik in de teardrops. De, de ziel van Wommik en Wommik en de teardrops. Ja, op het, ja je zei het al eh, eerder eh, vandaag, geen gedicht van de dag. Maar zoals we elk jaar doen, maken we gebruik. zenden we uit een uh, conferentie. Toch? Komt-ie aan. Hey, maar ik geef maar een idee. Ik ben niet opgevoed met cadeaus. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit cadeaus gehad heb.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 Een en een turbo en een discord Raad maar meestal vang ik bol Wil een computer en een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine wensen heb Wordt mijn vader altijd vaat En hij wordt groot En hij wordt gooier Hij valt bijna uit de kaart ik ben Toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank ik Ben Sinterklaas niet Ik heb een negatief